10 uur Marion Koekoek met het NOS Journaal. ProRail inspecteert vannacht de Schipholtunnel om na te gaan waarom daar zoveel brandmeldingen zijn. Vandaag was er twee keer zo'n melding waardoor het treinverkeer moest worden stilgelegd. In beide gevallen was het Loosalarm. Veiligheids- en onderhoudsmedewerkers van ProRail zullen proberen de oorzaak van het probleem te vinden. Het hele systeem van rook- en brandmeldingen, door zowel sensors als door machinisten en conducteurs, wordt onder de loep genomen. Mogelijk zijn de sensors te gevoelig afgesteld. Er is maar één wapen gebruikt bij de schietpartij bij het meer van Annecy. Dat zegt de openbaar aanklager in Frankrijk. Door de grote hoeveelheid kogels hield de politie eerder rekening met meerdere wapens. Er zijn op de moordlocatie 25 kogelhulzen gevonden. In de buurt van het meer werd een brits iraaks stel en de moeder van de vrouw doodgeschoten. Ook een fietser in de buurt werd vermoord. Twee dochters overleefden de schietpartij. De Franse politie heeft vandaag voor het eerst kort met de dochter van zeven kunnen praten... Het zevenjarige meisje kwam gisteren uit coma. Haar zusje van vier is inmiddels weer terug in Groot-Brittannië. De kiesraad en de regering zijn niet onder de indruk... van de kritiek op het volmachtssysteem bij de verkiezingen. De Europese OVSE vindt het gevoelig en tegen het principe van one man, one vote. Naar schatting 10 van de stemmen in Nederland... wordt middels een volmacht uitgebracht...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 Langs de lijn met Robert Meder ja, Goedenavond, tennisser Andy Murray won al veel in zijn carrière. Hij heeft sinds deze zomer zelfs Olympisch goud. Maar nog nooit won hij een Grand Slam toernooi. Daar kan vanavond verandering in komen als hij Novak Djokovic verslaat in de finale van de US Open. Ik denk dat hij heel zal zijn om de titel te winnen. Uh, me too. Ik zal proberen om dat match te winnen. Ja, Djokovic verwacht dat Murray erg gemotiveerd zal zijn. De spelers staan in New York bijna op de baan. Nee, ze staan al op de baan, zelfs. De US Open finale is natuurlijk de komende uren en ook dit uur natuurlijk te volgen. Live op Radio 1. En het Nederlands elftal werkte in Budapest zijn laatste training af voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. Bondscoach Louis van Gaal waarschuwt voor onderschatting. Net als hij deed voor de wedstrijd tegen Turkije. Zij hebben de laatste vier wedstrijden uh, uh, niet verloren. Dus het is ook weer niet een, uh, een, een uh, elftal dat je zo gemakkelijk verslaat. Straks praten we u bij over oranje. En Ranomi Kromowidjojo is na een gouden zomer weer terug in het zwembad. Na een welverdiende vakantie moest Kromo vanochtend weer aan het werk. En dus vroegen we haar. Ranomi, heb jij zo'n maandagochtend gevoel? Nee, absoluut niet. Maar toch wel krommel we Jojo niet meteen weer vol aan de bak. Straks hoort u haar hele verhaal. Dat en nog veel meer tot 11 uur in NMS Langs de Lijn. En ik zei het al, ze staan op de baan. De baan van Flushing Meadows in New York. Novak Djokovic en N.D. Murray. We horen ze al slaan voor hun finale van de US Open dit jaar. Muziek er ook bij, Marcella Mesker. Nog niet begonnen, dus neem ik aan, hè? Nee, nee, nee, nee. Het uh, duurt altijd eventjes uh, voordat uh, de hele boel in orde is. Vijf minuten inslaan. Uh, er wordt getost, fotootjes, uh, spulletjes uitpakken. Laatste slokje, laatste hapje van een uh, energiereep. Dus het uh, duurt nog een paar minuten. Maar dan uh, kunnen we van start met een best of vijf. Ja, laatste interviewtje ook nog even. Verbazingwekkend zo kort voor zo'n finale dat ze dan ook nog even de televisie te woord staan, zag ik in de flits voorbij komen. Ja, dat is uh, een verplicht nummer. Dat uh, zien we tegenwoordig bij alle Grand Slams. Uh, ik moet zeggen, hier was het wel aardig. Want uh, normaal is het maximaal twee vraagjes. En uh, nou ja, dan zijn het hele korte, uh, gespannen antwoorden. Maar uh, het was nu wat uh, relaxer. Ik denk dat het wat eerder misschien is opgenomen. Dat kan ook nog. Maar uh, ja, die, die, de mannen die, uh, staan hier niet in hun eerste finale. Ze kennen elkaar trouwens goed. Het zijn hele goede vrienden. Ze zijn even oud, 25 jaar. Schelen trouwens maar zeven dagen. Uh, met hun verjaardag. Ze zijn alle twee in eind mei jaar. Ze hebben heel veel gemeen. En uh, ja, ze hebben nu al een mooie rivaliteit. Die denk ik de komende jaren alleen maar groter wordt. Ja, maar eerst even over Andy Murray. Je moet er toch als tennisser. En zeker hij toch niet aan denken dat je terugkijkt op je carrière. En dan ziet dat je zes keer in een Grand Slam finale hebt gestaan. En dat je er geen één hebt gewonnen. Nee, dat, dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Maar hij is zoals gezegd pas 25. Hij heeft nog 5, 6, misschien wel 7 jaar voor zich. En die titel die gaat er wel een keer komen hoor. Of het vanavond is of niet, dat gaat er echt wel een keertje komen. Ja, en als hij hem niet wint, is hij dan, kunnen we dan zeggen dat hij nooit definitief is doorgebroken? Of gaat dat te ver? Nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver. Ik, ik zie echt in Andy Murray ook een uh, toekomstig nummer één speler. Ik bedoel, Federer is 31. Nadal, moeten we maar zien hoe lang hij het volhoudt met toch een wat uh, kwetsbaar lichaam. En dan heb je Djokovic en Murray. Ik denk dat zij de grote rivaliteit ook van de komende jaren gaan, uh, gaan uh, uitvechten. En ja, Murray gaat uh, absoluut uh, toeslaan. Daar is hij te goed voor. En ik denk dat hij nog steeds uh, uh, zichzelf kan verbeteren. Ja, Djokovic in vorm. Vloor hij maar één set, dit toernooi. Klopt dat? Ja, en dat was natuurlijk op die tornadoavond. Uh, zaterdag, uh, of zaterdagmiddag in New York. Uh, waarschuwing voor tornado. Met een ongelooflijke wind die over het uh, centenkort raasde. Waarin hij helemaal niet bij de lest was, de openingsset. 5-2 stond hij achter, dubbele breek achter. Toen moest de volgende nog verder. Dus die set was eigenlijk al weg. Maar het hele toernooi ijzersterk. Geen set verder verloren. Maakt een goede, geconcentreerde indruk. Uh, we moeten ook niet vergeten, dit is zijn allerbeste uh, ondergrond. Hè. Hij vindt het hier heerlijk spelen. Een beetje snelle hardcourtbaan. Uh, hier komt zijn defensieve tennis, zijn loopvermogen het uh, beste tot uh, uiting. En uh, ja, ik denk dat hij echt uh, de man te kloppen is vandaag ook. Ja, toch wel. Dus, favoriet? Nou... Uh, ja, ik zei van tevoren Djokovic, daar, daar, daar zet ik wel op in. Murray, sentimenteel, want we gunnen het hem natuurlijk. Hè, als hij nou eindelijk is na die Fred Perry in 1936 de eerste Brit wordt. Die ja, Wimbledon wordt het dan niet, maar god laat het dan een ander Grand Slam zijn. Um, hij heeft uh, ja, dit jaar nu zijn tweede grote Grand Slam finale. Hij heeft echt weer een stap gemaakt... gemaakt. Als het een keertje tijd is, zou je zeggen, dan is het nu. Ik verwacht een hele close wedstrijd. Uh, misschien wel net zo close als dat ze in uh, Australië... de halve finale dit jaar tegen elkaar speelden. Toen werd het, na, uh, na bijna vijf uur spelen, uh, 7-5 in de vijfde set. Murray stond toen twee sets tegen één voor. Hij zei uh, er straks ook nog in een interview... ik heb daar veel van geleerd, van juist die verloren Grand Slam finales. Um, hij zou er klaar voor kunnen zijn, maar ik denk dat het toch heel veel te maken heeft met Novak Djokovic, als Novak um, op zijn beste niveau speelt en waarom ook niet, daar heeft hij uh, de vorm voor laten zien, dit en door, dan is hij misschien net een fractie beter nog dan Murray en misschien dat hij het dan toch in die beslissende set uh, net in zijn voordeel kan beslissen. Maar het is heel close, heel dichtbij en um, ja, laten we hopen, een mooie wedstrijd. Zo is het. We gaan het zien en we horen het van jou. Dan naar het uh, honkballen. De Nederlandse honkballers die uh, verloren bij het Europees kampioenschap gisteren van Tsjechië. Nou, dat was een misrekening, kunnen we wel zeggen. En de vraag is of Oranje die misstap heeft rechtgezet tegen Duitsland vanavond. En die hardkoop. Ja, Nederland heeft zich goed gerevanseerd, uh, mag je wel zeggen. 10-0 tegen Duitsland is een uh, goede overwinning. Ik was toch nog een beetje bang, want er moest toch eigenlijk wel echt gewonnen worden... na die zeer verrassende nederlaag gisteren tegen Tsjechië... Maar uh, met name in de vierde inning was Nederland erg sterk. Zeven punten maar liefst met een uh, prachtige homerun van Kalian Sams. Weer hij. Hij deed het ook al tegen Frankrijk. Een, een prachtige home homerun uh, was het toen. En nu uh, deed hij het. Met twee honken bezet, zeven punten dus in de vierde inning... betekent een 10-0 overwinning voor Oranje op Duitsland. En Nederland staat weer aan de leiding in Pool B. Goed, dankjewel. Andy, dat horen we graag. Later in deze uitzending nog een reportage over de Oranje-honkballers... op dit Europese kampioenschap. Laat wordt het meest gedraaid in deze maand zo ongeveer. Earthwind en Fire in september. Het Nederlands zelftal speelt morgen de tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Na de winst op Turkije treft Oranje morgenavond in Budapest Hongarije. Eh, Bondscoach Louis van Gaal eh, gaf vanavond een persconferentie. Bas Tichelen was daar natuurlijk bij. Bas, goedenavond. Robert, goedenavond. Krul geblesseerd. Zeg het maar, wie gaat hem vervangen? Ja... Nou ja, daar werd een beetje schimmig over gedaan, ook door de bondscoach. Uh, het lijkt mij heel logisch overigens dat dat toch Stekelenburg is. Want het zou wel een ongelooflijke, merkwaardige move zijn... als je Stekelenburg plotseling degradeert tot derde keeper. Als je vorm zou opstellen. En dat kan ik me echt onder geen voorwaarden voorstellen. En hij wilde het eigenlijk niet zeggen. Dat, nou ja, houdt het spannend, zullen we maar zeggen. En wie weet, heeft hij andere gedachten. Maar ik kan me het echt niet voorstellen. Nou, Jeroen Zoet wordt het in ieder geval uh, niet. De doelman van RKC werd uh, op het laatste moment opgeroepen. Ja, ik denk uh, dat het een logische opvolging is. Want uh, Jeroen Soet uh, speelt in Jong Oranje. Mijn collega trainer Cor Pot is daar zeer tevreden over. En uh, hij is hier als derde keeper. Uh, dus uh, hij zal uh, nu als een keeper die bij RGC speelt... Uh, nu aan het uh, grotere werk ruiken. Dat is goed voor zijn ontwikkeling. En uh, ik weet toch al dat hij uh, normaal gesproken niet aan de bak uh, komt. Of het moet wel heel veel uh, hindernissen opwerpen uh, bij de keepers. Maar je weet het nooit. Nee. Dat was uh, Louis van Gaal over uh, Jeroen Zoet, de derde keeper. Overigens, hij zit wel op de bank, geloof ik. Hè? Want vroeger moest je naar de tribune, geloof ik. Maar dat is veranderd. Ja, er mogen wat meer mensen op de bank zitten. Je kan, net als dat bij eindtoernooien eigenlijk altijd al wel, wel gebeurde... Zeg maar, eh, al je mensen van je selectie die niet in de basis staan, gewoon op de bank zitten. Ja. Verwacht je een, een, nog, nog uh, uh, verder grotere wijzigingen of grote wijzigingen in de basis? Nee, ik ben ervan overtuigd dat uh, Van Rijn speelt als rechtsback in plaats van Jan Maat. Uh, als Fer niet geblesseerd zou zijn geraakt, had hij ook gespeeld in plaats van Klaassen. En omdat dat niet zo is, um, ben ik daar niet helemaal zeker van. Er zijn de drie die nodig zijn op het middenveld. Sneijder en Strootman spelen daar sowieso. Strootman kan natuurlijk zeg maar, in de punt naar achteren spelen... en als rechtshalf, waar hij stond tegen, tegen de Turken. En dan heb je dus in het ene geval um, Maher bijvoorbeeld nodig... en in het andere geval Klaasie. Dus een van die twee komt erin. Ja. En Dan van Persie, die uh, staat gewoon weer in de spits? Ja... Dat lijkt me wel. Die was goed tegen de Turken. Die heeft een goal gemaakt. Daar was niet zo ongelooflijk veel op aan te merken. Het gekke is dat Van Gaal natuurlijk wel ja, een soort revolutietje heeft ontketen met die opstelling tegen de Turken. En ik kan me misschien ook wel om die reden met geen mogelijkheid voorstellen... dat hij nou van plan was om weer van alles door elkaar te husselen voor die tweede wedstrijd. Dus dan zal hij echt minimaal willen, willen wisselen. Hmm. Ja, als je al op het middenveld misschien iets moet doen en je moet je rechtsachter vervangen en je moet alweer wat met je keeper doen, dan denk ik dat dat het wel is. Ja, dus die discussie van Persie Huntelaar, die is uh, voorlopig voorbij. Ja, weet je, het gekke is, we hebben in de bus vanaf het vliegveld hier naartoe, uh, langdage de radio, want al die fragmentjes staan natuurlijk gewoon op mijn level op, nog eens teruggeluisterd naar dat fragmentje wat hij nou gezegd heeft in Brussel. Um, toen heeft hij uh, namelijk voor Huntelaar gekozen. En toen zei hij, ik geef voorlopig het vertrouwen aan Huntelaar. Dus strikt genomen heeft hij gelijk dat daar geen... Uh, hij heeft er niet bij gezegd of dat een week of een maand of een jaar zou duren. Maar voorlopig geef ik het vertrouwen aan Huntelaar. In combinatie met het zinnetje van Persie heeft eigenlijk toch de laatste tijd... ...niet gebracht in Oranje uh, wat je ervan verwacht en Huntelaar wel. Nou ja, want als je dat hoort is het gek dat je na één wedstrijd toch voor die andere kiest. Dus dat vind ik merkwaardig, maar het zou nog gekker zijn als je het maar nu na één wedstrijd weer zo omdraait. Ja, ja precies. Tenzij je heel zwaar laat meewegen wat hij, bij, uh, wat hij in Engeland heeft laten zien natuurlijk uh, na zijn overgang. Ja, nee, goed, tuurlijk. Dat, dat heeft Van Persie wel deels in oranje gebracht. Maar het zou wel heel gek zijn als je nu weer alles uh, ja, door elkaar zou gaan ja, rusten. Je moet duidelijk. op een gegeven moment toch ook wel een beetje Kijk, Hij zegt terecht, ik wil niet meer die, dat idee van een tien in oranje. Maar je kan ook niet elke wedstrijd alles door elkaar schudden, want dan ga je niet redden. Ja.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 Dat is nog maar af te wachten van Hongarije. Zij hebben de laatste vier wedstrijden niet verloren. Dus dat zegt ook genoeg. Ze hebben tegen Tsjechië uit bijvoorbeeld gewonnen. Dus het is ook weer niet een, een, een, een elftal dat je zo gemakkelijk verslaat. Ja, verwacht dus een verdedigendere tegenstander dan Turkije. Wat voor invloed zou dat kunnen hebben op het spel van Oranje, Bos? Ja, dat je wat minder ruimte krijgt om die spelletje te spelen. Kijk, tegen die Turken, die wilden wel. Dan ontstaat er zeker, dat zag je in de tweede helft ook met name, wel ruimte om ook zelf je ding te doen. Ja. Bij uh, de wedstrijd van morgen denk ik dat het Nel zelf wel echt helemaal zelf zou moeten doen. En dan we hopen dat je achterin genoeg snelheid hebt om counter van de Hongaren eruit te halen. Ja. Van, uh, van Gaal die heeft de ploeg nog maar korter onder zijn hoede Toch gaf hij uh, in de persconferentie aan uh, al ontwikkeling in de groep te zien. Nou, ten eerste de manier waarop uh, spelers met elkaar omgaan. Dat, dat, dat is logisch. Als mensen uh, langer bij elkaar zijn, uh, dan uh, zoeken mensen elkaar op. Als je dat nog alterneert en uh, voorwaarden creëert... dan denk ik uh, dat het ook uh, gaat gebeuren. Nou, dat, dat is ook gebeurd. Vandaar ook al die geweldige teamspirit uh, wat je hebt kunnen constateren. En uh, dan heb je nog de trainingen. De trainingen zijn natuurlijk uh, niet alleen de voetbaltrainingen. De trainingen zijn ook uh, de, de wedstrijdbesprekingen, de wedstrijdevaluaties. En de beelden die we laten zien, waardoor uh, spelers het uh, nog meer kunnen oppikken. Nou, En dan hoop je dat de trainingen... Uh, beter verlopen als de vorige keer. Nou, daar zie ik ook uh, stappen in gemaakt worden. Ja, van Gaal is dus uh, tevreden. Denk je dat dat terecht is? Ja, dat is maar hoe je het beschouwt. Ik snap wel dat hij tevreden is, omdat hij wel ziet dat er gewas wat vooruitgang in zit. Maar uh, je moet dat niet overdrijven. Want het duel tegen de Turken was in zekere zin natuurlijk een chaos. Want er was geen moment van controle. Uh, daar zijn ook wel heel veel goede dingen in te zien geweest. Ik wil dat helemaal niet bagatelliseren, maar... Het feit dat wij eh, jarenlang gewend zijn geweest naar een elftal te kijken... dat in zekere zin wedstrijden redelijk kon controleren, dat is nu weg. En dat is natuurlijk morgen ook niet ineens terug. Want daarvoor heb je te veel jonge, relatief onervaren spelers. Dat, eh, dat, dat gaat duren. En daarom zei ik zo even, je moet wel zorgen dat je een beetje min of meer vaste kern hebt... zodat het ook kan groeien. Ja. Want anders gaat het denk ik alleen nog maar langer duren meer tijd kosten. Ja. Na de persconferentie werd er nog getraind. Is daar nog nieuws uit voortgekomen? Iedereen heel gebleven, om maar zo te zeggen. Ja, nou ja, ja dat is ja. En zo. We, we zitten natuurlijk allemaal te kijken, van, kunnen we ergens iets zien? En het enige wat ons eigenlijk opviel is dat uh, uh, Hoek, de nieuwe keepertrainer, heel lang met Stekelenburg aan het praten was. En uh, toen keken we elkaar aan en toen dachten we, betekent dat nou iets? Uh, nou ja, ja, want anders doet hij het niet. En wat betekent het dan? En toen kwamen wij echt tot de conclusie dat als Stekelenburg niet zou keepen, gaat de keeperstrainer daar niet heel lang mee praten. Blijkt mij. Hmm. Dan ik kan me voorstellen dat een bondscoach dat wel doet op een, een moment om te zeggen: Goh, je zal vast heel teleurgesteld zijn, maar. Ja. ja of, je je gaat, maar, of je gaat ja, heel lang een met hem praten. Als je heel lang praat met, met, met een keeper, dan doe je dat niet als hij niet speelt, lijkt mij. Ja. Of hij is uh, zo teleurgesteld dat je denkt: Ik moet even goed met hem praten. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat dus uh, alles wat ik heb gezegd kun je niet weer vergeten. <laughs> Goed, Bas. Dank je wel. Dank <laughs> je wel, Bas. Tiggelen. was dat. Vanuit Hongarije en over die wedstrijd gaan we doorpraten met uh, twee mensen... die heel veel van Hongarije weten. Uh, mogen wij aannemen en hopen, want anders uh, hebben we ze voor niks gebeld. Erwin Koeman, tot aan het WK van 2010, bondscoach van Hongarije. En Sandor Popovic, van geboorte uh, Hongaar. En uh, kennen dus ook van het voetbal in zijn land. Heren, goedenavond. Sandoor, mag ik met jou beginnen? Um, hoe sterk is Hongarije op dit moment? Uh, elke helftal is zo sterk hoe de tegenstander dat toelaat. En ik vind dat Nederlandse helftal, die elke tegen uh, Turkije speelde... Uh, tegen elke goede ploeg kan in probleem komen. Ja, en is Hongarije dan een goede ploeg om tegen problemen te komen? Nou, dat laten wij eh, hopen dat dat niet zo is. Wel, eh, Hongarije is al... al, al eh, vanaf 1986 eh, was de laatste keer op een gro grote toernooi. Ik hoop gewoon dat de Nederlandse heeft al, ondanks... Eh, eh, alles wel. Ik vind de gebeurtenissen van, van de Peton Place makkelijker volgen als de gebeurtenissen bij de Nederlandse heeft al op dit moment. Maar laten wij hopen dat het goed afloopt. Maar je bent Hongaar? Ja. Waarom hoop je dan dat het goed afloopt voor Nederland? Luister eens. Uh, ik ben in 1960 gevlucht. Aha. Dat is 52 jaar geleden. Ja. En uh, ik ben vanaf 1970 Nederlander. Ik, ik moet eerlijk uh, toegeven, uh, uh, die die ik verheug mij al op, op de volkslied van morgen voor de wedstrijd, wel wij hebben de mooiste melodie en de mooiste tekst op de hele wereld en de rest. Ik heb gewoon meer met Nederland te maken als met Hongarije. Ja ja. Erwin Koeman, uh, kan je het Hongaars volkslied meezingen? Uh, nee, dat is voor mij nog te moeilijk. <laughs> <laughs> heeft, het, heeft het inderdaad een mooie, een, een, mooie, een mooie melodie in het volkslied, herken je dat? Ja, dat hoort, hoort bij Hongarije. Ja. Trots. Ja, ja trots. Ja. Um, um, Louis van Gaal die verwacht een verdedigend Hongarije. Denk je dat het inderdaad gaat gebeuren? Ja, ik verwacht wel dat ze heel pak zullen spelen. Want ze weten natuurlijk ook de vorige wedstrijd, de boetefest, dat ze met name helemaal weer de weg speelt. Dat was 0-4 toen, speelde Hongarije uh, redelijk aanvallend. En ik verwacht morgen inderdaad een, uh, ja, een Hongarije wat verdedigd gaat spelen. Maar uh, absoluut uh, wel kansen wil en kan creëren op de counter. Ja, 5-3 was het toen ook in Amsterdam hè, voor Oranje. Ja. Uh, de, de, de ploeg is enorm verjongd. Uh, was dat ook nodig? Ja, want oké. Okay, Drie uh, jaar geleden heeft het uh, 120 elftal is derde geworden in Egypte tijdens de WK. Drie, vier jaar geleden was dat. En uh, er zijn er een aantal jongens bijgekomen, waaronder Coman, Korsmar, Nemeth, uh, Salai. Dat zijn jonge spelers, maar veelbelovende spelers. En uh, onder andere. Uh, dus uh, is, is ook weer een paar jaar ouder dus, uh, ja, en die wil ook echt uh, een keer een eindronde spelen. Dus uh, ja, vanmorgen denk ik dat, uh, dat, dat het best moeilijk voor Nederland kan worden. Ja, je hebt nog veel contact hè, met Hongarije? Nou, ik heb uh, regelmatig contact, elke week eigenlijk, met, uh, met twee, drie tal mensen in Hongarije. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat is ook uh, tekenend voor mijn periode. Ik heb daar wat vriendschap over gehouden en uh, nee, ik heb het daar prima naar mijn zin gehad vandaag. Ja, we worden specifieker. Met wie heb je nog contact dan? Ik heb met, uh, met, met iemand van Ferris uh, van Varos uh, uit Budapest. Uh, plus, uh, plus een assistent trainer van Ricardo Moniz. Uh -huh. die, was de mijn trainer, van die was trainer Mijn assistent ook uh, bij Hongarije. Dus ik heb uh, ja, toch uh, regelmatig contact. Ja. Um, is het een probleem, Sander Popovic, dat uh, aanvoerder uh, Gera, zegt dat goed, niet van de partij is? Door een blessure of Gera? Is nog niet zeker. Ah. Volgens die berichten van, van Taak. Hij heeft individueel wel getraind, maar uh, wanneer die niet zou kunnen spelen, dat is ook een aderlating wat, wat de Hongaarse Ploeg uh, betreft. Ja, toch wel? Ja. ja. ja. Um, wat, wat, wat verwacht jij van Hongarije? Wordt het inderdaad heel verdedigend hangen en, en, en Nederland laten komen? Ja, kijk. Uh, Hang vanaf natuurlijk, uh, ik ga vanuit dat. Uh, de trainers van, van de bondscoach of iemand van de Hongaarse voetbalbond heeft de wedstrijd eh, tegen Turkije bijgewoond. En eh, ik denk dat wanneer, wanneer de Turkse bondscoach eh, gewoon met twee eh, echte en goede buitenspelers was aan de wedstrijd begonnen, dan was de wedstrijd. Eh, Misschien andere met heel andere resultaat afgesloten. Ik ga vanuit, wanneer uh, Hongarije morgen durft voetballen... dan uh, kunnen we inderdaad, uh, net wat, wat Erwin zegt heel moeilijk krijgen morgen, hmm. die uh, Nederlandse erfda. Ja, Erwin, uh, klopt het dat ze een aanval hebben met jongens die heel erg lang zijn? Uh, Salai. Salai is een grote jongen, uh, Priskin, uh, dat is een jongen die ook kan spelen, voor Gera. dat is ook een, uh, ja, een renner, uh, een grote jongen. Uh, Doetzak is dan niet uh, groot, Koolman uh, is ook niet groot, dus uh, ze hebben achterin wel uh, jongens met lengte die ook gevaarlijk zijn bij spellenvattingen. Dus, uh, ja. Maar oké, okay, ik denk dat het voornaamste ook is dat uh, kijk Hongarije dat wil ook voetballen, dat durft ook te voetballen. En, uh, maar nogmaals, dat, uh, het zal ook afhangen van, van Nederland hoe Nederland zich presenteert. En uh, als Nederland heel lang balbezit kan houden, dat, uh, dan hebben ze gewoon een goede kans. Omdat ik vind: verdedigend is, denk ik, Hongarije minder dan, dan hun aanvallende gedeelte. Ja, tot slot nog eventjes. Van Gaal die, uh, had het bij de persconferentie. Uh, daar sprak hij de hoop uit dat de oerwoudgeluiden achterwege zullen blijven. Hij refereerde toen aan de incidenten uit in 1995, dat weten we misschien nog wel. De wat oudere luisteraars, Ajax tegen Ferenc Varos. Dat liep toen uh, wat dat betreft uh, uit de hand in die periode. In hoeverre speelt dat nog in Hongarije? Ik weet niet of Sando daar ook iets over kan zeggen. Laat ik met, met Erwin beginnen. Nou, ik heb het bij het nationale elftal uh, tegen onder andere Portugal, onder andere. Of, uh, of Zweden, wat ook een, een of twee donkere spelers. Daar heb ik het niet meegemaakt. Dus. Maar wat, uh, ja, wat jij net aanhaalt, dat is 16, 17 jaar geleden. Ja, dat bedoel ik. Dat is heel, ja. Daarom. Dat is heel lang geleden. Dus ik, je kan je dan afvragen nou of het verstandig is, Sander Popovic... om dat uh, uh, op een persconferentie. die door alle journalisten wordt bezocht, aan te halen. Ja, inderdaad. Ik vind het niet verstandig. Trouwens, ik moet eerlijk zijn dat. Uh, Elke buitenlander, of dat nou speler of dat nou trainer, wanneer naar Hongarije gaat werken, kan niet de borst nat maken. Dat mm -hmm. is een uh, uh, grote mate en jaloerszijde in Hongarije ten opzichte van de buitenlandse trainers. Uh, daarom vind ik ook uh, erg jammer. Uh, ...dat bijvoorbeeld Erwin is begonnen daar... Een, uh, ...met een moderne visie... ...en, en een nieuwe uh, manier van voetbal uh, uh, trainen met de spelers. Ik, elke speler die bij Erwin speelde ...en wanneer ik hen zie en praat ik met de spelers... ...zijn gewoon alleen... Uh, complimenten. Ik vind iedereen jammer dat Erwin weg is en dan wij vallen, helaas, missen ze de geduld. En dan wij vallen iedere keer terug. Beginnen wij op een weg en dan dwalen wij weer af. Zodat ik, ik zeg eerlijk, die, die Hongaarse voetbal, uh, dat is, uh, uh, leidt wel op een uh, speeltuin en, en, en. Ja, het komt, bij het komt niet verder. Nou, het... Bij bij, bij Varens, waar was Boedapest. Ja. Die denken wanneer wij daar. Ik heb zelf meegemaakt, en ook met Henk Tenkaat heb ik meegemaakt. Die denken wanneer Erwin, of ik, of Henk, of de monis daar komt. Dan binnen twee tra trainingen leren wij de spelers. wat hun hele leven hebben niet geleerd. Ja, en daarom is het. Uh was het ook zo mooi om te zien toen Erwin wegging... dat de hele selectie toch duidelijk maakte dat ze het erg jammer vinden... Ja, uh, dat ja. hij uh, dat, dat wegging, Erwin. Dat, dat weet je natuurlijk als geen ander. En dan zijn we ook eigenlijk in het cirkeltje weer rond. We hadden het over het volkslied. en Dan komt de trots van Hongarije dan toch weer uh, naar boven. Die is dan toch belangrijker dan de ontwikkeling, denk ik dan waarschijnlijk. Ja, maar die de, de racisme heeft natuurlijk niet met het met volkslied te maken... Nee, maar Erwin, Erwin verwoordde even dat de trots van de Hongaar zit verweven in, in het volkslied. Dat bedoelde hij daarmee te Heb zeggen. Ja, ik gehoord. Ja, ja. daarom. Even, ik wil even kort van jullie. Meneer Popovic, ik de wil de de even. Ik wil even kort naar het duel van morgen. Even kort een uitslag van u. Van jou, mag ik zeggen? Voor mij, uh, ik zeg 1-2 uh, voor Nederland. 1-2 Nederland, Erwin? Uh, ik, zou dat ook, ik wilde dat ook zeggen, eerlijk. <laughs> dus ik denk ook aan twee. De ja. Ach, een ja. echte Hongaar en een half Hongaar. Ja. Wat, wat <laughs> zien jullie het eens? Dank jullie wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Dank Emily Sunday en next to me. We gaan eens even kijken hoe het bij de finale bij de mannen van de US Open staat. De Murray tegen Djokovic. Ze zijn een kleine 35 minuten bezig. Marcella Mesker. Ja, het is een uh, wat rommelige start uh, tot nu toe... tussen deze twee uh, Grand Slam-finalisten, Djokovic en Murray. Uh, begon uh, al meteen met een uh, break op love op de service van uh, Djokovic. Vervolgens leverde Murray zijn service weer in. Nou, toen twee uh, wat rommelige games met uh, links en rechts wat fouten. Twee gelijk en nu verliest Djokovic weer zijn service. Dus uh, een breakvoordeel voor Murray. 3-2 eerste set. Misschien ligt het aan de wind... want het blaast toch wel weer behoorlijk over het uh, Arthur Ashe-stadion... Uh, Misschien ook uh, toch een stukje spanning. Uh, je weet het niet. Uh, Alhoewel de mannen elkaar goed kennen. Uh, 14 keer gespeeld. 8-6. Het voordeel voor Djokovic. Ze weten wat ze moeten doen. En uh, ze weten dat ze ja, uh, qua uh, niveau uh, weinig voor elkaar onderdoen. Dus uh, het zit nog in de beginfase. Het is rommelig. Djokovic nog zeker niet op zijn best. Levert zijn een service in met een dubbele fout. Uh, iets beter indruk van uh, Murray tot nu toe. Maar het uh, ontloopt elkaar niet veel. Het is 3-2. Een break voor Murray, eerste set. De laatste keer dat uh, België een eindtoernooi speelde... dat was uh, in 2002, het Belgisch voetbalelftal voetbal hebben we het dan over natuurlijk. Dat was op het WK in Zuid-Korea en Japan. De rode duivels die, uh, hopen er na 12 jaar op het WK van 2014 in Brazilië weer bij te zijn... En het ziet er goed uit. Van na een uh, overwinning op Wales zijn de kenners het erover eens... dat uh, België over een uitzonderlijk goede generatie beschikt. Daar weten wij in Nederland hier ook inmiddels alles van. De, de bondscoach Igor Stimac van Kroatië... misschien wel de belangrijkste tegenstander in kwalificatiegroep A... die noemt het huidige elftal het beste ooit. Amans Schreurs, dat is onze man in België, Aman. Ja, dat, dat denken wij ook stil aan, het beste elftal ooit. Dat zou wel eens kunnen, want nu hebben we toch wel twintig uh, spelers van een hoog niveau... ...en die wilden hebben we nooit gekend. We zijn ooit wel eens vierde geworden, maar dat is al in 1986. De ploeg met Erik Gerits onder andere in. Maar uh, ja, dat waren toch niet twintig spelers van dit niveau wat we nu hebben. Nee. Uh, Vertongen, Mettens, die... Uh... Ja, die zorgen toch weer dat de Belgen echt de rode duivels worden. Maar ik hoor jou eigenlijk ook wel zeggen dat het een, dat het een team, een collectief is geworden. Hè? Ja, dat is zo. Uh, we zaten vroeger met die vervelende taaltoestanden soms. Dan moest de heel goed kijken als hij 22 spelers opriep. Hoeveel er Frans spraken, hoeveel Nederlands. Dat is allemaal voorbij. Uh, we zitten nu met een nieuwe generatie. Die stappen daarover. Die praten ook Engels onder mekaar vaak. Dus dat valt dan een beetje weg. En het team vindt zich wel. Ze we hebben ook, vind ik, een hele goede leider. Vincent Kompany. Dat is ook de aanvoerder van Manchester City. Uh, vorig jaar kampioen in Engeland. Stekke, ja, en stekke jongen ook. Stekke. Uh... He? Sterke jongen en dus die, die trekt het team eigenlijk mee en uh, ja, dat leidt tot, uh, tot resultaten. Nu, ik moet zeggen, ze hebben niet echt goed gespeeld tegen Wales, maar het was ook niet zo moeilijk. Want uh, Wales stond met tien man na een half uur en die raakte amper aan het Belgische doel. Dus de 0-2 was niet zo'n grote uh, ja, inspanning. Nee, maar, maar je moet ook wel... zeggen dat België in die periode heel weinig kansen creëerde. Dat is ook zo. Er werd een eigenaardige tactiek gespeeld tegen een Britse ploeg. werden de ballen maar voor doel gegooid voor de grote jongens Lukaku en Felaini. Twee jongens die trouwens spelen in Engeland. Maar ja, als je met tien spelers staat, kun je net dan de zaak dicht houden als alle ballen maar hoog doel worden gegooid. En de snelle acties waarin Mertens goed in is bijvoorbeeld, ja, die kwamen er amper uit. Dus het kan eigenlijk beter dan wat we gezien hebben vorige vrijdag. Na nou, de winst op Wales verwacht iedereen in België ook drie punten uh, in het duel... Uh... Kroatië. Even luisteren naar de bondscoach Mark Wilmots. Die wil natuurlijk voor die drie punten gaan. Maar als dat niet lukt, zegt hij, is er ook geen man overboord. We gaan om te winnen, altijd om dominant te spelen. Maar ook niet gek. We moeten niet blind naar voren gaan. Dat is een te goede ploeg die wacht dat we geven ruimte om een counter te kunnen maken. Dan moeten we eer slim veel inzetten. En zeker de middenveld zal de hart van de ploeg zijn. Ook als het 3 op 6 is geen drama. Er zijn nog veel wedstrijden. Natuurlijk als we winnen zijn we goed, heel goed gestart. En zeker tegen Kroatië. We gaan alles aan doen. Ik kan geen planning nu doen of zeggen. Alleen we blijven dominant proberen te spelen. Maar ook intelligente. En zeker als we balverlies hebben. Dan moeten we heel gedisciplineerd terugkomen. Zoals tegen Holland. De 3 tegen 3 in de middenveld hebben ze perfect gemaakt. En dat maakt ons sterk op deze momenten. Ja, Mark Wilmots was dat. Even over België. Na die overwinning op Nederland, uh, de overwinning op Wales... heb je dan de indruk dat er toch iets verandert binnen dat elftal? Want er wordt nu echt iets van ze verwacht. Ja, er ontstaat vooral een soort zelfvertrouwen. We hebben, Zoals je net zei, tien jaar hebben wij aan geen enkel toernooi deelgenomen. Je zou daar op de duur wel een complex van krijgen. Dan denk je altijd, ja, het zal weer niks worden. Maar nu zijn we eindelijk een goed gestart aan een, een voorronde. En er ontstaat een zeker zelfvertrouwen. De spelers stralen dat ook echt uit. Dus vooral die aanvoerder, Vincent Company. En ja, dat slaat toch wel aan bij het grote publiek. En ja, je kunt niet wegstoppen dat al die jongens in grote competities spelen... Dus het is wel een welstel van een zekere kwaliteit. En tot nu toe wordt niemand overmoedig. Dat is toch ja. ook een belangrijke eigenschap, denk ik, om niet meteen in de val te trappen. Ja. Um Wilmot heeft wel de ploeg veranderd. Dembele, die jullie ook kennen, hè? die heeft nog bij AZ gespeeld. Ja. Dembele die staat niet in het elftal. Uh, die wordt vervangen door Steven de Voer. Die is nu bij Porto. Want Steven de Voer heeft tegen Nederland heel goed gespeeld tegen Wesley Snyder. Hij heeft die afgestopt in het middenveld. Men is daar heel tevreden van. En die mag dat dan proberen over te doen morgen. Tegen Luca Modric, hè? die nu bij Real Madrid speelt. Dat is dus de spelmaker van Kroatië. En uh, daar mag de Voer opnieuw proberen. Uh, iemand land te leggen, zoals wij dat zeggen. Ja, nou heb ik niet uh, de groep van België zo 1, 2, 3 in mijn hoofd zitten. Ik ben ook met Schotland? Uh, uit uit we, mijn spelen hand. Eigenlijk, we spelen eigenlijk maar tegen twee landen. We hebben Schotland en Wales tegen en anderzijds Macedonië, Kroatië en Servië. Hm. Oud-Joegoslavië en Groot-Brittannië. Dus we, te, we moeten in feite maar tegen twee landen spelen. Ja, maar schat het dan eens in? Is de, is de ja, kans echt kijk, uh, reëel om uh, te veronderstellen dat België naar het WK gaat? Ja, dat is reëel, want we hebben wel een voordeel, namelijk die drie oud jugoslavische republieken. Wij gaan ervan uit dat die elkaar niks gunnen. En dat dat toch wel telkens hele moeilijke wedstrijden worden, vooral voor Kroatië, die toch het beste team heeft van de drie. Kroatië heeft vorige vrijdag maar net met 1-0 kunnen winnen van Macedonië. En dus wij hopen daar als Belgen onze slag te slaan uit die onderlinge partijtjes van die ex jugoslavische teams. Ja, goed, dankjewel. We gaan het zien... Morgenavond, dat was allemaal scheur vanuit België. I can hear the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 It's because of me, it's because of me Oh, she was right next door and I'm such a strong persuader But she was just another night on my guitar She's gonna lose the man that really loves her In the silence I can hear their breaking hearts Waiter, but she was just another nut on my guitar. Robert Gray en Right Next Door. Het is uh, 22 .46 uur 46. met twee gouden medailles en één zilveren medaille... werden de Olympische Speler voor Ranomi Jojo. Natuurlijk een gigantisch succes. Na alle plichtplegingen, feestjes en een vakantie werd er gesuggereerd... dat Jojo er een jaartje tussenuit zou gaan. Maar vandaag begon ze gewoon weer met trainen. Ze moet heel erg klokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Kromo Jojo is Olympisch kampioen. Ze heeft haar droom gereden. Ranomi, heb jij zo'n maandagochtend gevoel? Nee, absoluut niet. Nee, nee, ik ben gisteren teruggekomen van vakantie. En helemaal fris en fruitig. Uh, vanochtend het water ingesprongen, dus, uh, nee. Hoe voelt dat als je dan het water inspringt na 6, 8 weken? Eh... Um... Ja, acht weken. Ik denk dat het wel iets korter was. Maar op zich, um, nou ja, een beetje onwennig. Maar het zwemmen ging nog prima. Maar ja, het voelt natuurlijk niet als, uh, als een Olympische race of als een wedstrijd uh, op zich. Fantastisch. Kijk naar die vreugde. Die stralende glimlach, die donkere ogen, die glinsteren van geluk. Maar het was toch... Ja, dat watergevoel. Dus echt dat, uh, dat het eigenlijk vanzelf gaat. Zoals het nou ja, in Londen ging, dat, uh, dat is wel even weg. Maar het zwemmen zelf, ja, dat gaat gewoon... Uh, ik bedoel, ik kan nog wel zwemmen. Ik hoorde van je trainer die zei van ja de komende maanden doen we het rustig aan. Als je olympisch kampioen bent dan komt er zoveel op je af. Zo'n vage term. Wat komt er op je af? Um, nou ja, de media. Uh, Twitter. Heel veel mensen via Twitter. Uh... Uh, heel veel leuke dingen, heel veel minder leuke dingen. Ja, dat, dat, uh, iedereen wil ineens wat van je hebben of uh, die verlangt wat van je. En, uh, het is meestal wel heel leuk, maar uh, ja, soms denk je ook van... Nou, laten we maar gewoon lekker uh, even boodschappen doen en uh, laat maar even met rust. Als je 50 tot 100 meter... Het is nogal wat, olympisch kampioen worden. Ga je zeggen dat er nadelen aan zitten? Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat je gewoon... Uh, bedoel aan. bedoel, Eigenlijk aan alles in het leven zit soms kan een nadeel zitten. Maar ik geniet er gewoon van. En, uh, nee, het is wel ineens heel anders. Ik bedoel, het uh, wordt wel herkend op straat. En, uh, bijvoorbeeld als ik een tweetje plaats, dan zijn er altijd mensen die dat weer negatief uh, ja. zien of zo. Maar goed, dat, uh, dat hoort erbij. Het gaat erbij. weer gebeuren hoor. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Kromo Ijojo, weg naar nog een Olympische titel. Ja, ze doet het weer. Ze doet het weer. Wat een kanjer. Kromo is een kanjer. En nu? Ja, nu lekker gezwommen vanmorgen. En uh, komende weken ook gewoon lekker, uh, lekker zwemmen. Niet gelijk uh, kilometers maken, maar gewoon lekker zwemmen. Omdat ik zwem ook gewoon leuk vind. En vooral ook heel veel andere dingen doen naast het zwemmen. Zoals? Uh, Afspreken met vrienden, uh, ja. lekker uit eten gaan. Uh, nou, misschien af en toe een concert of een, uh, een, een theatervoorstelling doen. Gewoon dingen van die hele kleine dingen. Of nou ja, misschien hele grote dingen die, uh, die ik afgelopen maanden, jaren niet, uh, niet zoveel heb gedaan. Maar dat is nog wat anders wat je nu vertelt dan een sabbatical. Waar je over na hebt gedacht. Kun je ons meenemen in je overwegingen om... Nou weet je wat, ik doe even niks, of wel? Ja, nou ja, voor Londen dan zit je natuurlijk in je hoofd wel af en toe... Ja, je bent gefocust, maar toch denk je wel een beetje van... Nou ja, hoe zal het uit gaan zien na de spelen? Maar ja, dat, dat kan je dan niet zeggen. Um, ik weet van mezelf dat ik zwemmen gewoon heel leuk vind. Maar ik denk, ja, het kan zijn dat ik na een week denk van... Ik moet het water weer in. Of dat ik denk van... Ja, of dat, dat gevoel na drie maanden nog niet is. Um, nou ja, nu na een week of vier, vijf uh, heb ik wel weer zin om te zwemmen. Maar ik heb ook zoiets van, ja, dit, dit, ik heb vier jaar alles op alles gezet en oogkleppen opgehaald. Dus ik ga nu ook gewoon een tijd uh, andere dingen doen en gewoon wel lekker fit blijven, lekker blijven zwemmen. Daar word ik ook gewoon uh, gelukkig van. Maar ook uh, heel veel andere dingen doen. Maar dat ze doorgaat uh, staat echt vast en de planning moeten we allemaal nog maken, de afspraken ook. Maar komt in orde. WK, Barcelona volgend jaar, dat is zeker. Um, ja, nou ja, dat las ik dan gisteren ook ineens in de kranten dat ik uh, naar Barcelona ga uh, dat schrijven. Dat volgens mij de coach uh, ja. gesteld hebben. Nee, nou ja, dat, kijk, de WK is na, na een Olympische Spelen is de wekenlange baan gewoon wel het, uh, het toernooi. En ik denk dat er ook heel veel zwemmers uh, bij aanwezig zijn. En, nou ja, ik denk als ik me goed voel en uh, moet me, me natuurlijk nog wel plaatsen, dan uh, denk ik wel dat ik daar uh, aanwezig uh, bij ben. Die kans is heel groot. Ranomi, krommel bij Jojo. En verslaggever Joep Schreuder. Het Nederlands honkbalteam verloor gisteren zeer verrassend van Tsjechië. En daarom stond er vandaag extra druk op de wedstrijd tegen Duitsland. Rutger Hekman maakte een reconstructie. een enorme blijdschap bij de Tsjechen. Want vergelijk het maar in het voetbal dat Luxemburg van Spanje wint. Nou, zoiets dergelijks is er vanmiddag gebeurd hier in Rotterdam. Want Nederland verliest met 3-2 van Tsjechië. Uh, Nederlaag verwacht je nooit natuurlijk. Maar het kan je natuurlijk gebeuren. En dat doet wel een beetje zeer nu. Uh, natuurlijk tegen Tsjechië met deze ploeg die wij hebben. Dus dat doet wel eventjes zeer nu. Nederland verliest dus voor het eerst in dit EK een uh, wedstrijd met 3-2 van Tsjechië. Dat is zeker teleurstellend voor, voor ons, uh, voor ons allemaal. We hebben nog steeds onze toekomst in eigen handen, maar we moeten gewoon vanaf nu alleen maar winnen. Een zeldzame nederlaag voor Oranje, weet ook de statisticus van de honkbalbond Marco Stovelaar. Echt zeldzaam, want in de laatste uh, tien jaar, sinds 2001, heeft Nederland pas vier keer verloren op een EK en 40 wedstrijden gewonnen. Dus het is echt zeldzaam. En hoe gaat Nederland normaal gesproken om met een verliespartij? Ze accepteren het Nederland gewoon. En, en, en, ze hebben niet echt van, van, van, van Tsjechië verloren, maar meer van zichzelf verloren. En gewoon dingen die verkeerd gingen. Uh, Brian Fowley, de bondscoach, zegt ook eens, ja, ik heb dingen gezien die ik uh, jaren niet gezien heb. Hij zegt, uh, gewoon nu oppakken, het is geschiedenis, het is gebeurd. Gewoon nu weer tegenaan. Charles Banus, uh, oud international. Is er nu extra druk bij deze jongens, na de nederlaag van gisteren? Nou, ik denk natuurlijk dat die jongens zich wel realiseren dat, uh, dat de druk iets is opgevoerd. Maar ze waren natuurlijk al favoriet. Dus die, met die druk moeten ze al omgaan. Ik denk dat ze, wat ze zich met name realiseren is dat uh, de wedstrijd tegen Tsjechië... Uh, qua niveau uh, voor hun niet goed was. Uh, misschien zet het ze wel met de voetjes uh, op de grond... en maakt het ze wel, uh, wel heel scherp. Ik geloof dat ze dusdanig professioneel zijn... dat het ze absoluut geen extra druk geeft. En dat was al te merken in de derde inning. U, applaus voor Helisatia, drie hier hierop scoren Leslie Conner en... Nederland heeft een uitstekende vierde inning achter de rug. Maar liefst zeven punten werden er gescoord. Met als hoogtepunt de homerun weer van Kalian Sams. Want hij deed het ook al eerder in deze week bij de Europese kampioenschappen. Toen hij een Grand Slam homerun sloeg. Nu sloeg hij een hele verre homerun in het midveld. Nederland dus zeven punten in de vierde inning. En daarmee kwam de stand op 10-0. En ja, deze wedstrijd zit, zoals het zo mooi heet, in de pocket. Kalian, zat er veel frustratie in die homeren na, na gisteren? Er zat uh, heel veel frustratie in. Ik bedoel, uh, gisteren hebben we niet al te best gespeeld. En uh, vandaag was het belangrijk om een uh, goede rest weer te zetten. Want hoe hebben jullie die nederlaag verwerkt van gisteren? Uh, niet al te best. Iedereen was er wel uh, aardig down over. Maar ja, ik bedoel, dat gebeurt in de honkbal. En uh, we hadden zoiets van: de volgende wedstrijd gaan we gewoon hard aanpakken. En dat hebben we vandaag uh, zeker gedaan. En de rest van het toernooi? Geen smetje meer door Tsjechië? Nee, dat gaat niet meer gebeuren vanaf nu. Bonscoach Brian Vardy, blij dat je zo'n revanche hebt kunnen nemen op de wedstrijd van gisteren. Ja, zeker. Ik, uh, ja, je weet uh, dat het is een, uh, een win dat je moet hebben op dat moment. Uh, Toernooi honkbal is gewoon in één wedstrijd verliesje, wel je, je, je moet gewoon uh, de volgende wedstrijd winnen. Wij uh, zagen gewoon het checkje hebben gewoon gewonnen vandaag van, uh, van Frankrijk. Dus voor ons was het een must-win als we deel willen maken in de finale. En, uh, nou, ik vond nu de spons van de jongens fantastisch. En nogmaals, uh, ik denk als je een werper zoals Martis op de heuvel hebt op dat moment, is het geruststellend voor, het, voor de spelers, want ze weten dat ze hebben een Major League werper op de heuvel. En hij gooit als een Major League werper vandaag. Hij was gewoon overpowering. En uh, ja, dat geeft je het gevoel dat je tijd hebt om je, om je slag, slagbeurt te hebben en een, en een aanval op te bouwen. Maar nogmaals, ik denk dat de, de, de hongenslaag van de station, de twee Hongslaag was gewoon uh, doorbrekend voor ons ook. Op dat moment voel je wel dat het was een lift in de dugout. We hebben gewoon een voorsprong gehad. Werpen op de hoven die gooit gewoon slag en uh, is uh, overmeesterend op dat moment. En op dat moment, ja, je hebt een heel goed gevoel... dat het, het, het vanavond was ondacht, onze avond. Wat heb je daar aan gedaan om deze respons van het team te krijgen? Nou, ik heb het gewoon uh, niet, uh, niet veel gedaan. Ik bedoel, ik heb met die jongens gesproken. Ik heb gezegd, ik heb gezegd wat we het verkeerd hebben gedaan... Dat het niet zo onze stijl van honkbal is, onze cultuur is heel anders natuurlijk. We spelen gewoon fantastisch defense, goed pitching en uh, timely hitting. En uh, dat we moeten teruggaan naar, naar, naar wat we doen goed. En uh, laat dit gewoon gaan. Het is gewoon een uitzondering uh, van een situatie. Je maakt niet te veel van en ga gewoon rustig en geniet van een spel zoals je altijd deed. Nou ja, goed. Het klinkt goed nu, want natuurlijk, uh, het gaat, uh, van hun kant hebben ze dat gedaan. En ik vond het gewoon heel mooi. Ze waren gewoon rustig vandaag. Ze waren gewoon relaxed. Je zag het wel in warming up. de warming-up. jongens waren gewoon cool. En dat zoek je als coach. Dat de jongens niet te tijd zijn. Niet te, ja, niet, te, niet te hard willen. Kortom, je gaat nog steeds voor de Europese titel. Jazeker, absoluut. Ja, de woont coach Brian Faraday en een bijdrage van Rutger Hekman. Volgens mij wist hij uit, Zou het horen. Marcella? Ja, er gebeurt uh, van alles hier in de eerste set tussen Novak Djokovic en Andy Murray. Rommelig begin, we hebben vier breaks uh, uh, gezien. Murray tot twee keer toe een break voor, maar tot twee keer toe is Djokovic uh, teruggekomen. Vier gelijk nu, Djokovic uh, serveert 30-0. Ik heb het idee dat hij vanwege die omstandigheden toch een behoorlijke wind... een beetje met de rem erop speelt. Wat onzeker. Hij heeft natuurlijk een slechte ervaring. Afgelopen zaterdag die halve finale tegen Ferrer... speelde hij ja, in, in waanzinnige omstandigheden met zoveel wind. Een hele slechte eerste set. Kon daar niet tegen, mentaal vooral. En uh, misschien daardoor toch wat onzeker aan het begin van deze set. Ik heb nu het idee, de laatste twee games, dat hij iets uh, beter uh, speelt. Iets losser, iets vrijer. Gaat ook wat vaker naar het net. We zagen al een paar hele mooie punten. Een rally hebben we gezien van 54 slagenwisselingen. Een rally met een stuk of 4, 5 smashes van Djokovic. Fantastisch verdedigend werk van Murray. Nu is het 40-0 de rally aan de gang en een winner van Djokovic langs de lijn. Eindelijk een goede service game van de Servier. Wint zijn service game zonder puntverlies. En komt voor het eerst nu ook op uh, voorsprong. Belangrijke voorsprong van 5 uur in de eerste set tegen Andy Murray. Goed, als u blijft luisteren naar uh, Radio 1 dan hoort u vanzelf hoe het afloopt. Twente moet Dimitri Boulikin voor een lange tijd missen. Na Bjelland, Chatli en Ver is nu dus Boulikin geveld. Door een knieblessure, het lijkt wel een virus. De aanvaller is operatief een deel van de binnenmeniscus van zijn linkerknie verwijderd. Zondag lag Verrel op de operatietafel voor een ingreep aan de linkerknie. Waarbij een deel van de buitenmeniskus werd verwijderd. Goed zoals gezegd. Op Radio 1, de afloop van Murray tegen Djokovic. Kan een lange partij worden. Zometeen, met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Magrits Bransma. Nog een heel fijne avond. Dag. De stemming van Nederland de morning after.